Volgens de eerste uitslagen lijkt de Duitser te winnen, maar het verschil bedraagt maar enkele tientallen stemmen. De Twent Willemen is een Noordhorn kandidaat voor de rechtse partijen. Zijn tegenstander is lid van de SDP. Sinds de jaren negentig kunnen Nederlanders zich in de grensstreek kandidaat stellen voor Duitse politieke functies. Mocht Willemen het toch nog redden, dan is hij de eerste buitenlander die in Duitsland burgemeester wordt. Het weer, de buien trekken weg. Vannacht is het droog met minima rond 13 graden. Morgen eerst nog droog met wat zon, later bewolkt en regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A1, Hengelo richting Apeldoorn. Er staat een file tussen Deventer en de afrit Voorst van 6 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. De A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen de afrit Everdingen en knooppunt Everdingen staat 2 kilometer door een ongeluk. De A12 Utrecht richting Den Haag, daar staat tussen Gouda en Zevenhuizen een file van 3 kilometer. En de A20 Gouda richting Roek van Holland, die is afgesloten tussen knopend Gouwe en Rotterdam Prins Alexander. Dat komt door water op de weg. Verkeer van Gouda richting Rotterdam wordt omgeleid via Den Haag en Delft. En dat was de verkeersinformatie.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 Goedenavond, welkom bij een hele speciale uitzending vanuit de Schouwburg in Amsterdam. We zitten hier op fluisterafstand van het podium. Ik kan, als ik hier naar rechts kijk, dan zie ik de presentatoren van vanavond, uh, Leopold Witte en Geert Lagerveen, die bezig zijn een volgende programma onderdeel aan te kondigen. De belangrijkste toneelprijzen worden hier vanavond uitgereikt. Uh, Annette Eimbrechts, theaterrescent van de Volkskant en van Opium, zit hier ook naast me. Uh, waar zijn wij ongeveer in het programma op dit moment? Ja, we gaan nu naar de bijrollen. Het jeugdtheater is al gefeteerd, daar zijn de prijzen uitgereikt. En nu gaan we naar de belangrijkste bijrollen in het volwassen theater. Ja. Zullen wij uh, meeluisteren met wat er nu op het podium ge ge gebeurt? Joris ja, schakelt moeiteloos tussen de verschillende personages die Dit zijn de genomineerden voor de beste mannelijke bijdragende rol. Heldere Joris Smit! Joris Smit die speelde in Alice in Wonderland van Noord-Nederlands Toneel. En hij speelde onder meer de rol van de Grijnskat. En die hield hij hield hier een prachtige monoloog aan het eind. Joris Smit is het vanavond niet. Hij speelt. Hij wordt vertegenwoordigd door Koo van der Bos. Nu even zijn hand op zou steken. Dus leuk, die, die mannelijke bijrollen. Uh, Volgende de, nominatie is Peter Bolhuis. En die is er wel voor Augustus Oklahoma ja. van Tracy Letts door de Utrechtse Spelen. Dat is leuk, Peter Bolhuis die heeft ook in De Aanslag gespeeld. Spel, en dat is dan Peter weer een voorstander die genomineerd is voor de Avro Publieksprijs. Dus ja, er zitten een heleboel dubbele nominaties verscholen hoor. In voor de, Augustus Oklahoma is op meerdere plekken genomineerd. Ook Ria Eimers komt straks terug. Die is genomineerd voor de Theodor. de beste vrouwelijke hoofd. Maar Peter Bolhuis vind ik wel een opvallende Nominatie, want hij speelt eigenlijk een hele zullige vader... die een hele zullige zoon opvoedt. de ja. winnaar is... En de winnaar. winnaar van de Alekino. De Alekino 2011 gaat naar... Peter Bolhuis. Ja. Nou, is dat een terechte winnaar, Annette? Ik ja, dat... wel een, ik vind het wel een terechte winnaar. Hij heeft een hele mooie markante kop. Eigenlijk hele trouwe honden ook. Maar hij is niet echt heel bekend. Sommige mensen kennen hem van televisie... Vanuit comedies, maar in het toneel is hij niet een hele grote acteur. Dus het is wel een uh, opvallende nominatie voor een, uh, alle kino. Ja. En Peter Bollaar, heeft ook een dankwoord. We gaan even meeluisteren. Ik, uh, ik zie een hele mooie halve staande ovatie. Dat lijkt me volkomen terecht. Uh, ik ga een klein stukje uit het. of ik ga het juryrapport voorlezen. Met klein, genuanceerd en stilspel. ...sorteert Peter Bolhuis bijzonder veel effect. De eigen persoonlijke tragiek van zijn personage... ...staat tenslotte voor de algehele tragiek... ...die voor alle karakters in deze voorstelling geldt. Dat heb ik net ook al gezegd. Maar dat is niet minder waar daarom. Peter, wil je iets zeggen? Ja, zeker, als dankwoord. Ja, ik kom hier toch al ruim 30 jaar. En uh, ik zie ineens dat dit uh, wel een uh, mooie schaalburg is. Uh, Hij heeft nog nooit de prijskast. Nee, is het eerste keer? Ja. Dat moet wat uh, zijn, dit. Uh, hij speelt de man van Luis Luca in de voorstelling. Luis Luca, die wil met een ander spelen. In, in Augustus, Oklahoma, komt een kort moment voor dat ik daar zit, aan een tafel, in mijn eentje. En daar wordt een scène gespeeld door Roos Ouwehand, Marie-Louise Steins, Ria Eimers, en Tjitske Rijdingaar. Wij zijn rechts op het, het podium. Zelf zit hij dan links. De, de eigenaarresten van de Columbina 97, de Theodor 2000, de Theodor 2001. ...en de Columbina 2002. Hij noemt even zijn medespelers en eert ze daarmee ja. natuurlijk. Ja. En de prijzen die zij wel U gewonnen hebben. dat ik me daar een beetje bedreigd oh. voel. Door dat subtiele, maar o zo uh, effectieve acteergeweld. Maar nu kan ik me vanaf oktober... ...als uh, de vier dames en uh, mijn andere acht collega's... ...weer met hun talent uh, gaan kwakken... Uh, Mijzelf een beetje beschermen. Een uh, geestelijk integraal helmpje. Um. Hij houdt nu het helmpje omhoog. Dat is, de, dat is het beeld wat Komt ze krijgen. Dat zien. Uh, voor uh, augustus Oklahoma speelde ik dit seizoen in de aanslag. Daar ga ik het nu niet over hebben, omdat ik dat een heerlijke voorstelling vond. Dat vond ik. Maar. Uh, ik had de medewerking nodig van Inge Bos, die het produceerde... en van Ursule de Geer, die het voortreffelijk regisseerde... Uh, om mee te kunnen doen aan uh, Augustus Oklahoma. Ik moest dan wat eerder uit die productie stappen. Uh, ik dank ze voor die medewerking. Um... Ja, ik vind dat, ze, dat het nog even gedurende. Nee, nee, we hebben nog één genomineerde het niet politiek. genoemd. Hè? Dat was Rick en Paul van Muldigum, die was ook genomineerd. Een hele jonge acteur, die speelde... In een, een cliché van een musical nicht. Maar goed, die kan nog zijn hele carrière. Ja, dat deed hij in uh, Mighty Society 8. Uh, en uh, mensen van, uh, als u televisie heeft gekeken, dan heeft, kent u hem ook als uh, de Harm Jan uit uh, Adam en Eva. Ja, die heeft hem dus nu nog niet gekregen, nee. maar die gaat hem vast een keer binnen de Alkino. Dat was een goede voorstelling hoor. Uh, Mighty Society 8. Geert de musical was. Ja, ja. Um, Overgeschappig, dat, dat, dat, zo'n Alekino is voor de beste bijdragende rol. Je ziet dat iemand als Gijs Schotter van Aschad vanavond genomineerd voor de beste dragende rol. Die heeft hem ooit gewonnen in 1983. En, en Jacob Derwig, die heeft hem ook ooit uh, gewonnen. dat die, die ja, dus zegt natuurlijk wel iets. Als ja. jij van zo'n zo bijdragende rol natuurlijk iets moois kan maken krijg je dat later een keer terug. Maar zo'n bijdragende rol... die weerspiegelt ook de tragiek van de hoofdrolspeler. Hè. Je moet zien dat als de hoofdrolspeler oranje speelt... Ja. dan speelt de bijdragende rol het blauw daarnaast... waardoor dat oranje kan, veller kan schitteren. Maar, ja, ja. Dus je moet iemand beter uit de verf laten komen... eigenlijk door zelf een beetje een ja, andere een kleur te Ja, door een tegenkleur kiezen. ernaar te zetten ja. en de tragiek te spiegelen. Ja, ja, ja, ja. We gaan nu, denk ik, naar de beste vrouwelijke ja. bijdragende rol. De Colombina. ...doen de twee presentatoren dat gaan aankondigen... ...na het uh, tussenmuziekje van de band van vanavond, de C-Dists. Dan zijn we aangekomen bij de Colombina. De Colombina voor de meest indrukwekkende vrouwelijke draag, bijdragende rol... ...en de nominaties zijn. Lies Pauwels voor haar spel in Freetown van Doodpaard. Een aardse en fysieke rol waarin zij de poëtische tekst van Rob de Graaf invoelbaar maakt... en ze het publiek voor zich weet in te nemen... ondanks de verschrikkelijke dingen die ze zegt. Abba. Lies Pauwels! Ja, Lies Pauls kennen we in Nederland niet zo goed... maar als je denkt dat ze bij Alain Platel en Alain Sierens heeft gespeeld... bij Allemaal Indiaan bijvoorbeeld... dan gaat wel een belletje rinkelen. Chitische Rijding nu genoemd. Die kennen we natuurlijk She's allemaal She's ook. uit de gooise vrouwen. vrouwen. een leuke blonde actrice. Het door het lot toebedeelde en het rol. Ze laat haar keuze voor de berusting uiterst subtiel blijken en heeft vooral sterke momenten in het samenspel met de actrices die haar zussen spelen. Dus dus zij, zij speelt hier eigenlijk het heel een muurbloempje. niet eigenlijk altijd de blonde van, die ze wel kan spelen, maar ja. hier een heel stil uh, vernederd meisje wat helemaal tegen de muur nou, geduwd is. Van den dop. ...voor Tam... haar rol in Emilia Galotti van het Nationaal Toneel. Tamar van de Top verdwijnt op fenomenale wijze in haar rol. Ze... Nou, dat klopt, ze is er vanavond. niet. niet ook, niet het maar Dit is huidig. Oh, dat is nou wel, wel jammer. Je zou zeggen, als je... is de belichthaving van Als je genomineerd bent voor zo'n zo belangrijke prijs... ...dan zorg je wel dat je het bent. Maar sommige mensen spelen natuurlijk ook gewoon. Ja, ja, als je natuurlijk moet spelen kan je niet... Nee. Ja, het is een zondagavond, het is natuurlijk een werkavond. En geeft het een eigen... Vrouwelijke dreiging mee. Toch maar een applausje voor Tamar, Tamar van, van den Dop. Ja, ja. Ik vind het wel opvallend dat zij genomineerd is. Want man ja? van de Dop kennen we meestal van moederrollen. Hè? Een beetje een dramatische rollen waarin ze voor een kind moet beschermen. En hier speelt ze heel stil. En de winnares is. Ik ben benieuwd. De Colombina 2011 gaat naar. Lies! Pauls! Ja, dus voor haar uh, spel in Freetown van uh, Park. E, heb jij die voorstelling gezien? Ja, dat is een hele belangrijke voorstelling. Ook vanwege de boodschap die erin zit hoor. Over eigenlijk drie vrouwen die. Nou, op een toch wel tamelijk discriminerende neocolonialistische manier. hun eigen seksualiteit in Afrika gaan regelen. En zich daar laten verwennen en verteren. Ja. Het dankwoord van Lies Pauls. Het is ook niet echt een bijdragende rol. Het is een van ja. de drie hoofdrollen uit het stuk. De jury schreef. Lies, het is bijzonder knap hoe zij op aardse, bijna wulpse wijze... een vrouw speelt die haar geluk in Afrika probeert te vinden. Uiter, uiterlijk vol zelfvertrouwen, maar gedurende het verloop van het stuk... steeds meer twijfelend, weet ze haar verlies als een vieren overwinning te presenteren. Hier is een dankwoord. Ah, het moet niet, maar het mag. Um... Ik heb het wel een beetje opgeschreven, want ik ben niet zo um, handig in dit soort dingen. Vier um, pagina's? Wat? <laughs> Zij heeft normaal nooit veel tekstrollen, en in deze voorstelling wel, dus ze is niet zo handig met tekst. Maar dat stukje over die linkse hobby, dat ga ik schrappen, oké? Okay? Ja. Dan mag ik niet over bezuinigingen dragen. Ja, ik ga het schrappen. Um, ik sta hier um, in een kleed dat 295 euro heeft gekost. Het is even een groene jurk hè. Ik weet het, uh, je zou het niet zeggen, maar het is wel zo. <lacht> het lijkt dat één stukje sneden die jurk inderdaad, ja. Oh, wel een Ziet, zo'n gala, dat toe wat met een mens. Ik denk, uh, moesten we alle euro's die gespendeerd zijn aan de outfits van iedereen hier vanavond... dan we misschien een bescheiden productietje zouden kunnen subsidiëren. Het gaat er toch weer over de bezuinigingen? Ja, ja, ze willen het er niet over hebben, maar zij links. Um, Ik voel me een beetje op onbekend terrein. Uh, ten eerste, ik ben. Win... Oh, ik sta te de ik win een prijs in een land dat niet het mijne is. En ten tweede, ik had nooit gedacht dat ik het soort acteur was dat in de prijzen zou kunnen vallen. Het is dus een beetje amusant dat ik hier sta, maar ik ben ook heel, heel erg vereerd dat ik hier sta. Ah. Je ziet dat zij zich een beetje ongelukkig voelt op, op die Olympische Spelen voor acteurs. Ik heb een die prijs in mijn handjes op de grond nu nog uh, en twee minuutjes om iets te zeggen. Um, ik wil de mensen die mij deze prijs gegeven hebben, ontzettend bedanken. Safé Dubian, quamem. Um, ik wil ook alle mensen van Dood Paard bedanken. En in het bijzonder Manja, Allen en Rob. De mensen met wie we deze voorstelling um, gemaakt hebben. Het ja, is heel zenuwachtig, dat hoor je. Want ja, het, zijn natuurlijk toch de, het zijn toch de Olympische het... Spelen. Kijk, die wedstrijd is gespeeld het hele ja, seizoen lang. Dan ben je genomineerd, maar je weet niet wie die met die gouden plak gaat lopen. En het jeugdtheater doet dat handig. Die hebben vanmiddag de zilveren krekels al uitgereikt... aan iedereen die genomineerd is. Mm -hmm. Dus heb je al een zilveren medaille. Maar hier de meeste acteurs krijgen of een Louis door of een Theodore of niks. Dus ja, maar een, een nominatie is toch op zich ook al een hele prijs? Of, uh... ja, ja, ja, dat kom je terug op alle cv's. Hoor. Net zo goed als wij nu nog weten dat in 1983 die genomineerd is... en die hem gewonnen heeft. Ja, ja zeker. Want... Maar ja, je, je doet niet mee aan een wedstrijd op het moment dat je toneel speelt. Maar nu voelt het wel alsof je ja. verliezer wordt. Ja. Ik, ik sta voor dat we... Want straks krijgen we... Uh, ik bedoel het is een lang dankwoord. Ik, ik ga het hier onderbreken. Uh, zij gaat op het podium natuurlijk gewoon lekker door. Want ze trekt ons, zich helemaal niks van ons aan natuurlijk. Maar wij gaan intussen eventjes uh, naar eerder op de avond. Want toen kwamen de uh, genomineerden voor de Theodore en de Louis door. Dus de, de beste vrouwelijke dragende rol. De beste mannelijke dragende rol. Die kwamen aan uh, hier in de Schouwburg bij de Rode Loper. Als eerste was daar Jacob Derwig. En die, ja, dat was een bijzonder nog. Want die had vanmiddag nog de laatste voorstelling van kinderen... ...van de zon uh, gespeeld. En ik vroeg hem hoe dat voelde. Ik hoop dat het u komt. Drie kwartier geleden stonden nog te bukken op het podium. En uh, dan moest de smink er nog af. En de, de baard en uh, de smoking aan. Ja. Had je al, je hoofd er wel bij vandaag? Ja, ik had met mezelf afgesproken. Laat ik alsjeblieft gewoon lekker die voorstelling gaan spelen... ...en niet te veel aan denken. Maar om me heen had ik Gijs Scholte van Aschat, ...die ook genomineerd is, maar voor een rol in een ander stuk. En Elsie de Brouw. Hetzelfde verhaal. Dus er, was, er gierde wel een beetje dezelfde spanning om ons allen heen. Succes. Dank je wel. Gijs Schotter van Aanschat genomineerd voor uh, Richard III. Vanmiddag nog gespeeld in Kinderen van de Zon. Uh, volgens Jacob Derwig gierden er wel iets door de zaal. Oh ja? Oh, dat weet ik niet. De, de, of door ons wel met z'n tweeën. We hebben ontzettend gelachen. Het is natuurlijk heel erg geest dat we met z'n tweeën in hetzelfde stuk staan. En elkaars rivalen zijn. En zo noemen we elkaar in het stuk ook af en toe. Ja, en, en we stonden net in de kleedkamer elkaars das te strikken. Dus de, de sfeer is gemoedelijk. Je hebt de Louis Door eerder gewonnen. Met welk gevoel ga je naar deze avond toe? Dat ik niet kan verliezen, eigenlijk. Ik, ik ben al heel erg blij met de voorstelling. ben Heel erg blij met de nominatie. Ik gun het Jacob en, en Huub van harte. Dus dan ben ik even blij. Als ik hem krijg, ben ik ook blij. Dank wordt voorbereid? Dat wel, ja. Succes. Okay. Huub uh, Stapel, genomineerd voor de Louis Door voor de kus. Heel bijzonder, want de Kuts die jouw tegenspeler is genomineerd voor de Theodor. Kennelijk een dijk van de voorstelling. Uh, wij zijn de meest genomineerde voorstelling in de geschiedenis van het theater, heb ik begrepen. Samen met Herfst en Riga, want die, dat waren Meri en Covendijk. en uh, En die waren ook dubbel genomineerd en nog uh, voor de voorstelling. Nou ja, goed. Dus we zijn een goed gezelschap. Wel eerder genomineerd geweest, uh, maar, maar, maar nooit gewonnen. Ik ben één keer eerder genomineerd voor de Louis D'Or. En ik ben één keer eerder genomineerd voor de Arlecchino En ik heb ze allebei niet gekregen. Ik heb vorige week Gijs gezien, Gijs Scholten. En ik dacht, uh, nou, die wint hem. Voor Richard 3. Dus simpel. Dus een dankwoord is ook niet, uh, zit niet in, het, uh, in de prachtige postcuite. Ja, kostuum. dat heb ik wel geschreven, ja, voor alle zekerheid. <laughs> Carine Krutse genomineerd voor de, de kus, voor de Theodor, dus de, de, de vrouwelijke hoofdrol. Ja. Uh, met welk gevoel ben je hier naar de Schouwburg gekomen? Nou, ik zag gisteren op televisie opium. Dat ging over de hele, het hele verleden van de Louis en de Theodore. En toen werd ik opeens heel erg zenuwachtig. Terwijl ik daarvoor eigenlijk best wel rustig was. Maar nu ben ik hier en allemaal mensen komen dan toch succes en wensen. En, uh, ik ben best wel gespannen, eerlijk gezegd, ja. Nooit genomineerd, hè, jij? Nee, nee. Nou, die andere twee hebben allebei al een Theodore. Dat zegt ook allemaal helemaal niks. Maar ik wil hem natuurlijk eigenlijk wel graag. Welke actrice wil niet een Theodore, Toch? Elsie de Bouw, genomineerd voor de voorstelling Gif, maar vanmiddag nog gespeeld in Kinderen van de Zon. Dat, dat moet er toch een rare dag zijn. Je bent toch altijd een beetje zenuwachtig voor zo'n prijsuitreiking. Maar ik was heel blij dat die voorstelling kon spelen. Want dan kon ik gewoon even iets heel anders doen en niet meer erover nadenken. ik vond het eigenlijk wel leuk om te doen. Je hebt eerder een Theodore gewonnen voor opening night destijds. Dus je weet hoe het is zo'n avond. Ga je dan toch op een andere manier naar dat... Ik ben daarvoor nog twee keer genomineerd geweest dat ik hem niet had. En toen was ik wel echt wel heel erg teleurgesteld. Ik hoop dat ik dat nu niet heb, omdat ik hem al een keer heb gehaald. Succes. Dank je wel. Ria Eimers genomineerd voor Augustus uit En, en uh, mogelijke winnaar van de Theodore vanavond. Met welk gevoel kom je vanavond naar de Schouwburg? Oh, heel opgewonden. Mijn hart klopt. Ja. Ja, ieders hart klopt natuurlijk. Maar mijn hart dat gaat wel -tik, tik. Hoe groot zijn je kansen? Ja, 33,3 procent natuurlijk. Ja. Je kan goed rekenen. Heb je een dankwoord voorbereid? Ja, wat ga je zeggen? Dat zeg ik niet. Ja, dat zeggen ze niet, Ria maar Misschien dat, ze het, uh, later, dat we het gaan horen als zij inderdaad de winnaar blijkt te zijn van de Theodore. Dat weten we later op de avond. Laten we die uh, genomineerde uh, Annette even doorlopen van de Louis Door en de Theodore. Louis Door, dus voor de mannen, Theodore voor, voor de vrouwen. De genomineerden voor de Louis Door, dat zijn dus uh, Jacob Derwig voor de voorstelling Kinderen van de Zon. Uh, dan hebben we uh, Gijs... Ja, ja Gijs van Alschat, Als Richard de Derde. Ja. En dan hebben we nog een stapel voor de voorstelling De Kus. W wat wil jij over deze drie genomineerden kwijt? Heb jij een favoriet? Nou... Iedereen denkt, en dat denk ik zelf eigenlijk ook wel... dat Gijs Scholten van Aschat natuurlijk wel heel veel kans maakt als Richard III. De omdat hij daar ook wel een hele nieuwe Richard III de laat zien. Dit mm -hmm. is natuurlijk een verschrikkelijk personage... dat echt over lijken gaat om al zijn macht uit te hij kunnen overnemen. En moordt oefenen. iedereen in uh, zijn omgeving uit. Ongeveer. En toch ga je met hem mee. Hè. Je gaat met hem mee in zijn volledige onbetrouwbaarheid. Je gelooft hem in zijn onbetrouwbaarheid. En ja. dat... En dan doet hij dat ook nog muzikaal en met tekstbehandeling en speels en met, met grapjes. De muziek en... van Tom Waits. Het was een van de grote hits van het, van het seizoen. Het was ook het, de voorstelling die hier in het theaterfestival... Uh, wat de afgelopen uh, weken, uh, wat nu nog bezig is zelfs. Het was meer Scholte de eerste dan Richard de derde Precies, bijna. Precies, ja, wat ja. ontzettend veel succes heeft uh, gehad en volle zalen getrokken. Um, uh, ja, jij zegt, uh, nou, althans hij is jouw favoriet. Het zou leuk zijn als hij als hem hij wint. Ja, leuk. Kijk, natuurlijk ik gun het Huubstapel natuurlijk ook met de kus. Kijk, Huubstapel, uh, dat, die, die kus dat is een heel mooi... Kamerstuk, eigenlijk echt in een relatiedrama tussen twee acteurs. Ja. Die elkaar ook laten schitteren. Weet je, hij heeft daar een geheim in die voorstelling. Maar hij speelt heel licht en heel land. Ze ontmoeten elkaar toevallig in een, op een, in, tijdens een heiwandeling. Ze kennen elkaar niet. Ze lopen een stukje op. Ze gaan weer uit elkaar. Ze komen elkaar weer tegen. En dan wordt hij eigenlijk steeds filijner. En hij neemt die zaal mee. En hij maakt grapjes. En ondertussen zakt hij eigenlijk aan het eind helemaal diep zijn ziel in. En dan laat hij zijn eigen probleem zien. Mm -hmm. En dat doet hij echt op zijn stapels Dat je bijna denkt... nou. Wat een aardige, sympathieke man aan het einde. Poef, ja. ja. Dan de derde, uh, Jacob Derwig. Met, uh, uh, hij speelt Pavel Protasov, Een beetje een, een wildvreemde professor in uh, Kinderen van de Zon van Toenetel Amsterdam. in de regie van de Ivo van Hoven. Uh, hij is overigens wel ooit genomineerd geweest. Hè? Ja. Hij heeft een nominatie voor Hamlet destijds in uh, 1998. Dat Toen was... heeft hij hem niet gekregen. Dat was zijn binnenkomst eigenlijk ja. in het grote toneel. Fenomenaal door Hamlet die hij speelde. Ja. Ik denk dat hij nu genomineerd is... omdat hij voor het eerst eigenlijk een wat lichtere rol speelt. Jacob Derwig, mensen kennen hem natuurlijk van In Therapie. De serie op televisie waarin ja, die hij die psychiater... Hij is Paul, hij is de therapeut die, die uh, bij de andere therapeut op bezoek moet dit, dit seizoen. Hè, om, uh... Ja, en dan moest hij eigenlijk natuurlijk heel veel tekst heel rustig, heel stil brengen op ja. televisie. En hier speelt hij heel licht en komisch. Het is eigenlijk een rol die je van hem niet verwacht. Je verwacht van hem de wat zwaardere... Dramatische rollen. Ook de wat moeilijkere mannen. De mannen die uh, in een midlife crisis zitten of zo. En hier yeah. speelt hij een wetenschapper die helemaal in zijn experimentjes op gaat. En het ene gekke, mislukte experiment naar het andere doet. En ondertussen eigenlijk dat hele gezin eigenlijk ook een beetje laat ontploffen. Of uit elkaar laat vallen. Het ja, ja, ja. dat... Hij heeft gekeken naar André van Duin uh, voor zijn timing. Want af en toe maakt hij van die bewegingen en... en, en... Is hij, hij, hij weet uh, op zijn schreden terug te keren op een manier dat je denkt, het is zo... Uh, ja, het is goed verschrikkelijk bedacht. goed getimed. Het is ook echt heel komisch, bijna hulpeloos is hij in zijn komische. Ja. En ook dat hij eigenlijk volledig dingen mist die daar gebeuren. En dan met een zinnetje zo tref, zeker daar een grapje veroorzaakt. Ja, nou goed, dat zijn de drie genomineerden voor de Louis door Dan hebben we de drie genomineerden voor de Theodor. Laten we beginnen met Elsie de Brouw. zij is genomineerd voor haar rol in GIF van de NT Gent in regie van Johan Simons. Dat is wel weer leuk, want dat is haar man. Ja, die was... Van vanmiddag. Die kwam ik op tegen in Amsterdam uit München. Ja. Ze heeft al een keer die pri de prijs gewonnen, de Theodor, voor de opening night. En ze is twee keer genomineerd ja. geweest. Uh, het is een, kans een prachtige hebben? actrice. Oh, ja, zeker wel. Het is ook een heel mooi stuk, geschreven door Lot Fekermans. Maar zij speelt daarin een uh, vrouw die ooit haar kind verloren is. En toen haar huwelijk heeft niet heeft kunnen redden. En zij gaat zo andersom met het verdriet dan haar man. Ze komen elkaar weer tegen op de begraafplaats, want het graf moet ontruimd. En dan laat ze alle kanten van dat verdriet en van dat rouwproces zien. Ja. En zonder eigenlijk heel dramatisch te gaan doen. Dus zij mag de emotionele spelen. Die man mag de rationale spelen. Mm -hmm. En doordat zij dat emotionele zoveel kleurig neerzet... zie je ook in één keer die tragiek van die man. Dus zij spiegelt eigenlijk die tragiek van die man. En laat hem dus ook tot zijn recht komen. Ja, een hele mooie rol. De voorstelling is ook op televisie geweest. Er is een televisiebewerking geweest van gif. Tweede, Karine uh, Krutse voor ja, die voorstelling... waar we het net met, uh, af, af, uh, bij Huub Stapel over hadden. De kus van Hummelink Stuurman Theaterproducties. Uh, dat is wel bijzonder hè? dat een, een, twee acteurs in, uh, uit één voorstelling... dat die allebei genomineerd zijn. Ja, die dat zei zij, rollen... Huub Stapel dat het slechts één keer is voorgekomen... in het verleden geloof ik. Maar... Ja, die rollen zijn ook aan elkaar verklonken. Want zoals hij lichtvoetig speelt in het begin... zo speelt zij heel zwaar en heel koud en, en helemaal vast zit zij. En je denkt wat een vervelende vrouw, denk je in het begin. en die Ze moet ook niks van die man hebben. Yeah. En langzaam ontdooit ze eigenlijk... en laat ze veel meer zien. En op een gegeven moment laat ze ook zien... welke uh, drama zij op dat moment meemaakt. Dat ze dus aan kanker leidt... en dat ze op weg is naar het ziekenhuis... om de bruine envelop open te moeten maken... waarin dan die boodschap zit of het kwaadaardig is of niet. Yeah. En daarin ga je als publiek ook helemaal mee. Dat je ook denkt op een gegeven moment... inderdaad, zij wandelen nu naar het ziekenhuis... en daar komt het, wordt het erop of eronder. En dat zij dat inzichtelijk kan maken. weet je? Dat je in het begin denkt, wat een trut. Uh -huh. En aan het eind denk je, oh, wat heb ik met haar te doen. De derde genomineerde Ria Eimers voor de voorstelling Augustus Oklahoma... van de Utrechtse Spelen. Dat is overigens wel bijzonder. Hè? Uh, uh, uh, nou ja, eerst even, wat, wat vind jij van, die rol, van haar rol daarin? Ja, ik vind het wel een klasse apart hoor. Kijk, het is een combinatie, dat stuk is een combinatie tussen een soap en een klassiek familiedrama. Mm -hmm. Iedereen heeft daar wel zijn leed, zijn jeugdtrauma's, zijn, zijn geheim wat daar op die bijeenkomst van al, wanneer die familieleden elkaar betreffen, naar voren komt. Maar zij als moeder, zij manipuleert, zij vernedert, zij schmiert, zij huilt, zij, zij zet iedereen in de hoek en ondertussen trekt ze alle aandacht naar zich toe. En zonder echt, ze, ja, ze laat alle decor omvallen. Ze doet dat fantastisch in dat stuk. Ja, ja. is wel een. Klasse apart, ja, wat ik net wou zeggen is dat uh, we hebben dus de kus enerzijds en Augustus Oklahoma anderzijds. Dat zijn twee stukken waar, dus, uh, waar het veel over gaat vanavond. Ja, het zijn echte acteurstukken. Zijn het ook de beste acteurstukken? Of de, rest, de, de beste stukken van, van die, die jaar, kun je dat zeggen? Ik weet niet of het de beste stukken zijn. Het zijn wel stukken die echt acteurs laten schitteren. Weet je? We hebben natuurlijk hier vanavond wel met de eredivisie te maken van de acteurs. Je ziet ook wel, ze komen ook wel... Ze zijn soms ook weer collega's. Hè? Gijs Scholten staat met Jacob Derwig in Kinderen van de Zon. En met Elsie de Brouw ook. En Loes Luka staat ook weer in Augustus Oklahoma. En is straks genomineerd met Doek voor de Publieksprijs. Dus het zijn wel de, de acteurs die ertoe doen in het Nederlandse toneel. Ja, laten we inderdaad, want uh, die prijs krijgen we straks ook nog. Terwijl op het podium, uh, inmiddels u hoort heel zacht Schubert op de achtergrond, uh, de, de overledenen van dit jaar uh, in het, ja, worden geëerd. Onder andere John Krijkamp zagen we voorbij komen met het portret en Antonie Kabeling. Uh, maar laten we even vooruitkijken ook naar die Avro uh, de Publieksprijs. De genomineerden daarvoor. Dat zijn drie voorstellingen. Dat is Doek uh, van Kikproducties. Dat is uh, tekst van Maria Goos uh, met Peter Blok en Roes Luca. Uh, dan de aanslag van de Bostheaterproducties in de regie van Ursula de Geer met Victor Leu onder andere en Peter Bolhuizer. Uh, en Zadelpijn en uh, andere damesleed van de Bostheaterproducties ook alweer, N uh, met onder andere Debbie Petter en uh, René Soutendijk. Heb jij hier een favoriet bij? Um, nou kijk, wat ik, wat ik goed vind aan deze stuk is bijvoorbeeld de aanslag en zadelpijn. Dat zijn al, dat zijn oorspronkelijk boeken. Er zijn al films van gemaakt en er worden er dus nu toneelstukken van gemaakt. En die voegen dus toch iets toe, dat kiest het publiek. Ja, dus ja dat of vind is, ik... het, is het... De... Kies het publiek omdat ze dat kennen van... Nee, ze komen erop af omdat ze Autofil, het kennen. Kijk, het ja. zijn opzakelijk ongesubsidieerde voorstellingen, Dus die moeten natuurlijk het hebben van heel veel publiek. Ja. Dan kiezen ze een boek wat iedereen kent, De Aanslag. Maar dat is natuurlijk ook gevaarlijk, want je kunt er ook op afgerekend worden. Weet je. je kan ook denken, ja, de film was al zoveel beter. Wat moet je nou nog op het toneel doen? Maar Ursula de Geer heeft het wel heel knappe werk... dat je dus ondanks dat je het verhaal kent en weet hoe het afloopt... Toch tot het eind met de, de, de twijfel meegaat van die man. ...van wat is er toen in die oorlog gebeurd? en, ja. en hoe kan ik dat allemaal uiteindelijk als een puzzelstukje in elkaar laten vallen. Kijk, zadelpijn en andere damesleden is een veel lichtere voorstelling. Het gaat wel over een zwaar onderwerp, want het gaat over onder meer kanker. Maar het is echt een vrouwenvoorstelling. Vrouwen ja, gaan samen... Vijf, vijf of zes vrouwen die inderdaad in Frankrijk gaan fietsen samen. En die testen eigenlijk een vriendschap. Dus ja. het gaat over vertrouwen, over vrouwen, over vriendschap, jaloezie, overspel. Weet je, hoe sterk is een vrouwenvriendschap als de een overspel speelt met de man van de ander. Maar ook als de ander de dood in de ogen kijkt omdat ah. ze borstkanker heeft. Ja. Dus ja. lichtvoetig gespeeld, maar met een zwaar onderwerp. En Doek, dat vind ik wel wonderlijk. Want dat is een voorstelling die misschien wat verder afstaat van mensen. Want het gaat over de acteurswereld. Eigenlijk over dat waar we vanavond van getuigen zijn. Weet je, dat je gelauwerd kan worden, maar ook, ja. ook uh, neergesaberd kan worden. Maar daar uh, zie je wel dat Loes Luca met Peter Blok... Uh, die spelen eigenlijk achter de schermen. Dus je krijgt een kijkje van hoe het achter de schermen gaat. Dat fascineert mm -hmm. natuurlijk. Ja. En tegelijkertijd laten ze zien hoe erg het is om oud te worden, om afgedankt te worden. Dat je hoe je omgaat met je ex-geliefde. Ja. Dat je dan nog een soort verbondenheid voelt en tegelijkertijd die niet helemaal mag uitspelen. En nou ja, Loes Luca is natuurlijk een comedienne uh, eerste klas. En samen met Peter Blok, geschreven door Maria Goos, die natuurlijk hun allebei zo goed kent is dat wel een, ook een, een klassestuk. Omdat ja. Peter Blok is de man van Maria Goos. Dus maar ja. even dat u het weet. Ja, um, uh, ja nog, nog even iets. Want deze drie voorstellingen, de genomineerde dus voor de Avro Toneelpublieksprijs... Uh, uh, van vrije producenten, van Kik-producties en twee van Bos Theater Producties, mo moeten de gesubsidieerde gezelschappen zich niet aantrekken... dat er dus geen uh, voorstelling door het publiek is uh, uitgekozen... Ja, in de grote lijst longlist zaten wel een gesubsidieerd ja, Dit zijn dus de drie die, uh, nou ja, die, uh, die door het publiek zijn uitgekozen. Ja, het is wel zo dat het natuurlijk ook om grote publieksaantallen moet gaan. Dan, hè, mm. Want die moeten cijfers geven. En je moet ook officieel een inleggeld betalen. Om aan die, uh, 500 euro moet je betalen om mee te mogen doen aan deze prijs. Dat Hoop. is voor de PR-kosten erom ja, dom, ja. hoor. Dat je daarna een potloodje vindt met een stembriefje en zo. Dus ja. misschien schrikt dat sommige gezelschappen af. Ja. Ja. Um, maar goed, de, ja, ja. bij de longlist zat ook wel het nationale toneel hoor Een toneelgroep Amsterdam, okay. de dus Faust en Kinderen ja, dus van de die Zon Die opmerking moet, uh, moet ik wel in een goed perspectief plaatsen Ja, het hier. zijn wel dus, altijd de vrije producties die nog mee in de haal gaan hoor, dat wel ja. Ja. Wij gaan nu uh, naar het podium, want uh, daar zijn ze toe aan de uitwerking van de AVO Toneelpublieksprijs Het woord is aan Leo Potwitte Het is een prijs van 35 euro. Te besteden aan een te, te toneelproductie. Aan een toneelproductie. En dat geld wordt dit jaar wederom ter beschikking gesteld door de AVRO. Ja. Uh, ja. 25.000. Voor de genomineerden gaan we even de zaal in. Want het is immers een prijs uit de zaal. <laughs> ja. ja. Zo Hoe simpel kan het, kan het zijn? zijn. De eerste uh, productie. Ja, de, dat is uh, Zadelpijn. Productie Inge Bosch, ...geschreven door Wiske Sterringa. Hier zitten ze. Applaus graag. René Soutenbijd speelt voor en Die zag ik ook al. Ben ik dood. De productie Doek. Geproduceerd door Hans Kik. Daar dat hij. Het is net al genoemd. De aanslag. Wederom geproduceerd door Inge Bos Producties... Regisseur Ursel de Geer, bewerker Leon van der Zande, Mark Koudijs Productie en hoofdrolspeler en oud louis doorwinnaar Victor Leu. Ga u even staan en draai zich om naar het publiek. Collega's, vooral de lieveling in het publiek. Graag nodigen wij de directeur van de Avro op het podium. ...voor de bekendmaking en de uitreiking van de toneelpublieksprijs 2011. Nee, dat is Willemijn Maas. Het zijn natuurlijk voorstellingen die ook met grote namen werken, hè? met grote publiekstrekkers. Overigens, uh, uh, zijn niet, niet alle uh, spelers van die voorstellingen zijn in de zaal. Hè? Want Loes Luca bijvoorbeeld is aan het spelen. Ben jij ook familie van uh, Kornald Maas? Nee. nee. Van Dick Maas misschien? Ook niet. Oh. Nee. Misschien van uh, Frans Maas, die uh, vrachtwagen transporteerde. <laughs> nee, zelfs dat niet. De nee, Afro is toch de grootste familie van Nederland? Oh, nee, dat, nee, dat is nee. een andere. De, de Afro doet veel aan cultuur. En we moeten nou, alle, iedereen moet bezuinigen. Geldt dat ook voor deze prijs? Wordt de geldprijs straks ook minder? Ik hoop het niet, maar uh, we moeten als publieke omroep ook zwaar bezuinigen. Dus... Maar daar gaan we het niet oh, nee. over hebben. We hebben niet over bezuiniging gesproken. Willen mij het woord is aan jou? Ja. Nee, als uh, AFRO zijn we de omroep die ons hard wil maken voor uh, kunst en cultuur... om het breed toegankelijk te maken voor het brede publiek. En uh, daarom vind ik het heel fijn dat wij deze prijs mogen uitreiken, juist als een publieksprijs. Want in deze tijden, meer dan ooit, zullen we ons blijven inzetten tegen de verdrukking in. Dat geldt voor jullie, dat geldt voor ons. Maar we vinden het heel belangrijk dat we juist nu uh, deze prijs mogen uitreiken. Wij kunnen op radio en televisie veel mensen bereiken. Een groot publiek kunnen we laten kennis maken met allerlei vormen van kunst en cultuur. Maar we horen nooit het applaus. Voor ons is deze prijs, waarbij het publiek de jury is... ...daarom een uitgelezen kans om het publiek eens terug te laten praten. Het is het publiek waar een voorstelling voor gemaakt wordt. En het is het publiek dat uiteindelijk met alle rijkdom uit een voorstelling naar huis terugkeert. Deze prijs is een mooie manier om de makers te bedanken... ...voor de emotie die bij het publiek tijdens verschillende bijzondere voorstellingen wordt losgemaakt. En vanavond willen we even proberen dat gevoel terug te geven aan de makers. Aan de winnaar, aan de genomineerde voorstellingen, maar eigenlijk aan alle makers van toneel. Het woord is aan het publiek. Meer dan 30.000 keer is er gestemd. Dat is prachtig, want dat wil zeggen dat er een brede interesse en belangstelling bestaat voor de podiumkunsten, voor het toneel. Zoals het al gezegd is, er is een, een, een prijs aan verbonden. Maar ook de tweede en de derde uh, prijs wordt, uh, heeft een kleiner geldbedrag. Dus ik ga het in volgorde noemen. Dat vind ik altijd minder leuk, maar ik ga het toch doen. Ja. <lacht> het is niet leuk om in de krant te lezen dat je de tweede of de derde prijs hebt gewonnen. <lacht> de derde prijs gaat naar Bos Theaterproducties, de aanslag. Dat is eigenlijk de brons. Ja, in de Olympische termen is dit dus de medaille. Wel een aangrijpende voorstelling worden aan. Dan wordt het nog minder. De tweede prijs gaat eveneens naar Bos Theaterproducties Zadelplein en Andere damesleed. Eén en één is twee. Dus dan weten we wie goud heeft nu. En laat de en Maas het zelf maar zeggen. Toch nog op Billemijn. En ik ben heel blij om te mogen zeggen dat dan daarmee de winnaar is geworden. Kickproducties met het toneelstuk Doek. Dat is leuk, leuk voor Maria ook ja, verdiend hoor. Ja, maar Maria Gooi schreef overigens ook niet uh, in de zaal te zijn. Nee, die is naar Berlijn of komt langzaam terug. Die was er niet. in. Ja. Maar Peter Blok en Loes Lucas zijn er ook niet. Dus hoe gaan we dat uh, straks doen? Uh, die wordt denk ik aan kickproducties uitgegeven. Ja, ja, ja. Maar die zijn in het spelen, bij de Utrechtse Spelen nu. Uh... Met de ingebeelde zieken zijn ja. ze bezig, ja. Ja. ja. Een komedie dus. Is altijd een keuze, ga je hem opzetten of ga je hem niet opzetten. Ik geloof dat Hans Kik hem niet op gaat zetten. Dat is een kroon die ja. prijs is... Het is leuker dan meewerken aan een voorstelling waar iedereen van wordt. Ik ben trots op Doek, omdat het klopt. Mario Goos heeft een nieuw toneelstuk met ingenieuze vorm geschreven... over een acteurskoppel dat niet met, maar ook niet zonder elkaar kan leven. Vol met geestige dialogen. Peter Blok en Loes Luca geven met glans kleur aan de diverse personages... met die minimaal gebruik van theatrale middelen. Regisseur Aad Zele heeft Doek helder vormgegeven. Als producent, vertegenwoordiger van troost en verstrooiing... voel ik me vereerd dat ik hieraan heb mogen bijdragen. Hier doe ik het voor. Zo simpel is het. Namens het team dat vanavond niet aanwezig is... wil ik het publiek bedanken voor de vele tienen... waarmee Doek het heeft overladen. Voor al diegenen die het toneelstuk nog niet hebben gezien... vanaf januari 2012... Vanaf januari 2012 heeft u nog 70 kansen. En wat ik ook nog leuk vind om te vermelden... Doek gaat vandaag precies over drie maanden in een Duitse versie in Berlijn in Première. Tot slot. Misschien dat uh, Maria langs... Goos daarom in beleid was. Dat zou best kunnen. Ja, kijk, dit is in een, een well-made play. Maar het leuke is dat de acteurs... Wat is een well-made play? Leg het even uit? Een well-made play is dat het echt helemaal goed in elkaar gecomponeerd is. Weet je, dat ja. acteurs echt kunnen opbouwen. Hè? En in dit geval kunnen acteurs ook heel erg spelen met spel en werkelijkheid. Want zijn ze nou de acteurs? Zijn ze nou zichzelf? Spelen ze de rollen die ze ooit gespeeld hebben? Spelen ze elkaars geliefdes? Elkaars ex-geliefdes? Ja. Ja. Dus in en uit de werkelijkheid stappen. En Maria Goos kan dat natuurlijk die beheerst dat uh, spel van toneel schrijven. Ja, leuk dat het in het buitenland ook gaat, in Duitsland. Ja. Ja. Even nog Hans Kik laten uh, horen. En ook van hen heb ik blijde geluiden gehoord. Om af te sluiten waarmee ik begon. Ook een applaus voor de Luz maar, maar Maria Goos, bedoel, die heeft telefoon. Zouden we niet straks even pro proberen te bellen? Dat is misschien uh, een idee. Ja, ik zie hier... Ja, ze gaan er eventjes bellen. Kijk of ze ja, dat. De ik denk niet of we daar nu tijd voor hebben, maar misschien straks uh, even. Want ik denk dat we zo dadelijk door moeten gaan... Uh, uh, met de met, uh, bekendmaking van de binaire van de Theodor. Dat gaan ze volgens mij nu doen. Denk je niet? in Rotterdam, daarom zijn ze er niet bij. En dat vinden ze heel jammer, maar ze zijn heel blij met de prijs. Denk ik. Uh. Ja, Zonder iemand ook maar tekort willen doen, naderen wij vanavond toch uh, zo'n beetje het traditionele hoogtepunt van de avond. De Louis Door en de Theodor. Nou, kijk eens naar de nominaties: uh, top van het Nederlandse toneel, uh, vakmanschap en kunstenaarschap komen samen. Elsie, hart nog een beetje? Ja, ik zag je. Maar wij weg. gaan nu Geert. Uh, Elsie, misschien wel. Namien voor de Theodore. Want ja. we hebben de, he de eer haar te mogen assisteren. Dames en heren, mag ik een hartelijk applaus... voor de winnares van de Theodor van vorig jaar. De sensationele Maria Kraakman. Is dat is een traditie dat degene die het voor de ja. winkel mag om maar, die uitruiken. Maria Kraakman die vorig jaar voor Orlando bij Oostpool, het, het, Oostpool, ja, ja, maar, ja, ja. het Theater van het Oosten... Ja, toen toneel op Oostpoort. Toen op Oostbouw, ja, voorheen het Theater van het Oosten. De Louis door voor de meest indrukwekkende mannelijke dragende rol. De genomineerden zijn. Gijs Scholte van Aschat voor zijn rol in Richard III van Orkater en Stadschouwburg Amsterdam. De jury spreekt over een in alle opzichten dwingende en swingende rol waar het spelplezier van afspat en die uitmunt in een meeslepende helderheid. Huub Stapel, voor zijn rol in de kus van Hummeling Stuurman Theaterbureau. Huub Stapel raakt door zijn onthutsende kwetsbaarheid. Hij schakelt licht en weet die lichtheid vast te houden waardoor hij het publiek en zijn tegenspelster dwingt bij hem te blijven. En dan Jacob Derwig voor zijn rol in Kinderen van de Zon van Toneelgroep Amsterdam. Een mooi moment. Ik ben benieuwd wie het gaat worden. Beetje je maken? Nee, doe het niet. Kom maar. Kom maar. maar, die Jacob Derwig schrijft, de jury is superieur als gekwelde maar optimistische professor... die slachtoffer wordt van zijn eigen wereldvreemdheid... Een rol waarin hij met een onovertroffen timing... kwetsbaarheid aan schaamteloosheid paart. En de winnaar is... Uh, ja. Ja. Maar roffeltje hoor. De Louis Door 2011 gaat naar Jacob Derby. Fantastisch. Ja, is leuk. Is leuk. Dat vind ja, ik wel ja. mooi. Want hij is ooit genomineerd geweest, zoals ik al zei, voor de Louis door. Voor hem in 1998. Gijs Volte heeft er alleen, maar toch. Ik vind het wel te gek. Ja, dat is, is eigenlijk ook wel een bescheiden acteur, vind ik toch. Het ja. is niet iemand die helemaal op de voorgrond reed. Hij is heel erg blij, dat zien we. Ja, hij is opgelukt, je kan het zien. Ja, er valt wel iets van hem af. Het uh, publiek gaat, uh, gaat staan. Uh, dat is ook een mooi moment. He. Hij houdt hem omhoog, de prijs. Hij zet hem nu neer naast de microfoon en haalt uit zijn binnenzak het dankwoord dat hij heeft. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. Jacob Derig. Ik heb iets opgeschreven. <clears throat> uh, ik weet bij God niet hoe lang het duurt, maar ik zal proberen de timing zo uh, onovertroffen mogelijk te doen. Dan komen we er snel doorheen. <clears throat> Toen ik uh, <clears throat> vorige week uh, een boswandeling maakte ergens in het oosten van het land... werd ik door een uh, tegemoetkomende wandelaar herkend... Hij zei, hé, hey, jou ken ik toch? Jij bent toch van uh, televisie? Op zo'n moment kun je twee dingen doen. Ontkennen. Of oogsten. En ik koos voor het laatste. En ik zei, uh, ja, dat, dat zou heel goed kunnen, ja. <lacht> Waarop de man zei, waar heb ik jou dan in gezien? <lacht> nou, uh, in therapie uh, probeerde ik. Dat leek me dan het meest voor de hand liggend. Nee, dat ken ik niet, zei de man. Um, de, de vloer op, misschien, probeerde ik. Nee, dat zegt me niks. En ik had nu nog wat filmtitels kunnen noemen... van nog voor de millenniumwisseling... maar ik had niet het idee dat die hem iets zouden zeggen. Dus ik zei, ik speel ook uh, toneel. Uh, toneel op Amsterdam. Grootste gezelschap van Nederland. De blije blik van herkenning was uh, verdwenen. De bewondering was uh, weg... ...en die had plaatsgemaakt voor regelrecht misprijzen. Toneel, zei hij. En ik zag dat dat voor hem iets was dat hij liever niet zag gebeuren van zijn belastinggeld. En hij keek, um, ja, typisch Nederlands, eigenlijk. Hij voelde zich genaaid, zoveel was duidelijk. En er werd even niks meer gezegd, ik geloof dat ik hem nog vriendelijk heb gegroet, ...maar daarna zette ik er flink de pas in... ...want ik had geen zin om voor parasiet uitgemaakt te worden.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 Gijs en Huub, het was me al een eer om naast jullie genomineerd te zijn... en laten we de prijs volgend jaar ook gewoon binnen Amsterdam-Zuid houden. <coughs> um, Gijs, ik speel met Gijs in de voorstelling Kinderen van de Zon. Ik heb hem dit seizoen leren kennen bij Toenig op Amsterdam. Gijs, um, ik heb ongelooflijk genoten van zijn rol in Kinderen van de Zon en in Richard de Derde... en hij verdient deze prijs eigenlijk meer dan ik... Uh, ik zal u vertellen waarom, als Gijs dat goed vindt. Toen wij in Eindhoven speelden met Kinderen van de Zon... heeft Gijs het ook nog gepresteerd om tijdens de pauze... in zijn kostuum van Kinderen van de Zon met een opgeplakte baard... mee te spelen in een andere zaal... in de openingscène van na de pauze in de musical Petticoat. En dat betrof, dames en heren, dat betrof een zang- en dansnummer waarvan Gijs de tekst en de choreografie niet kende. Maar toch wist hij vanaf zijn opkomst die hele scène meteen een diepere lading te geven. Als je dat kan... <tiedacht> dan ben je een hele grote. <tiedacht> Dank u wel, jury, dat u mij deze prijs heeft toebedacht. Dank u wel, VSCD. Dank u wel, toen ik op Amsterdam en NT Gent. Dank jullie wel, Zonnekinderen. Elsie de Brouw, Halina Rijn, Frida Pitoors, Hilde van Mieghem, Jessie en Lien. Wim Obroek, Gijs Scholten, Chico Kenzari, Thomas Riekewaard. Fantastisch fijne mensen en stuk voor stuk prachtige toneelspelers. En het is voor mij echt een feest om met deze mensen deze voorstelling te doen. Dankjewel Ivo van Hoven, je hebt me wederom de weg gewezen naar een hele dierbare rol. Ik hoop dat je weet dat ik onze samenwerking heel erg bijzonder vind en enorm waardier. Dankjewel Peter van Kraai, Jan Verswijfeld, Lucas de Man... Achter de schermen, iedereen. En een heel speciaal dankjewel voor de kap en griem van David en Rosita. Want doordat zij mij zo geweldig weten te transformeren... hoef ik zelf eigenlijk, eerlijk gezegd, niet heel veel meer te doen... dan wat onovertroffen timing toe te voegen. Ah. Zo meer. Dus hun creatie is eigenlijk de helft van mijn werk. Als laatste, dankjewel lieve ouders. Dankjewel lieve schoonouders voor jullie trots en steun. Dankjewel lieve Kim... Roman, Keel. Voor jullie onmetelijke geduld, steun en liefde. En Kim, ik ga kijken of we niet met z'n tweeën op dat schilderij kunnen. Dat lijkt me wel zo gezellig. Dank jullie wel. Ja, dat derde met zijn uitgebreide, maar wel prachtige dankwoord. Kim is Kim van Kooten en zijn schoonouders. Dat zijn dus Kees van Kooten en de dienstvrouwen. Die zijn ook vanavond hier aanwezig. Van alle ja. winnaars wordt dat een schilderij gemaakt. Dus hij gaat met Kim van Kooten op dat schilderij. Ja. Het is wel sympathiek. Dat is mooi, mooi, mooi dankwoord. Mooi dankwoord, dankwoord ja. ja. En een mooie geemotioneerde winnaar. Dan gaan we naar de Theodor, de, de beste vrouwelijke dragende rol. We gaan zo meteen nog een heel apart moment inlassen, dus we gaan gewoon door met uh, de volgende prijs. Dames en heren, de laatste ook. weer een heel graag een, een warm en hartelijk applaus voor de Louis winnaar van het vorig jaar, de onvergetelijke Kees Hulst. Kees. Het is leuk, Kees Hulst, uh, voor Teerza vorig jaar, uh, de toneelversie. En uh, uh, dat Gijs in nou toevallig ook nog genomineerd was voor... Uh, terwijl die, die heeft hem, ja, in, de die, die speelde hem speelde he? in de film gespeeld, hè? Ja, die Alles valt hier vanavond in elkaar. Yes. Yes. Hier is Kees Hulst. Een kaartje. Dank Ja, mag ik beginnen? Ik moet beginnen? Nee. Oh, sorry. Ja, ja, okay. ja, hier zijn we dit, dit, dit is niet gerepiteerd. Dit geen is Kees Hulst. Is. We springen halverwege in het schip. Oké. Okay. De Theodor voor de meest indrukwekkende vrouwelijke dragende rol. De genomineerden zijn Elsie de Brouw voor haar rol in Gif van N.T. Gent. Met minimale middelen weet Elsie de Brouw een diepe, essentiële ontroering teweeg te brengen. Door haar schijnbaar moeiteloze tekstbehandeling, waar een enorme techniek aan de grondslag ligt wordt zij de verpersoonlijking van het verdriet zonder Lamoyant te worden. Karin Kruits voor haar rol in de kus van Hummelink Stuurman Theaterbureau. In een onnadrukkelijke, niet gekunstelde manier van spelen weet Karin Krutse in dit beklemmende kamerspel veel registers te bespelen, terwijl in haar binnenste een vulkaan op uitbarsten moet staan, behoudt zij een superieure kalmte. Karin Krutse. En last but not least, Ria Eimers voor haar rol in Augustus Oklahoma van de Utrechtse spelendus. <tied> Maria Eijmers is in deze magistrale rol vier uur lang temend, verleidend, schmierend... en bovenal overtuigend heer en meester op het podium. Zij gebruikt schaamteloos en zonder enige gêne alle middelen die haar ten dienst staan. Kees. Kees okay, Roos maakt nu dus de winnaar bekend. Ja, dit is spannend. De Theodor 2011 gaat naar Elsie de Brouw. Mooi, mooi, mooi. Ze wordt nog vijf al ook al voor de opening night. Eh, eh, maar die, die rol van haar in de Gif was, was echt zeer de moeite waard. Ja, het is zeer de moeite waard. Het stuk is ook al in het buitenland vertaald. Er wordt ook in het buitenland vertaald. Dat blijven we terug, in het stuk. Ja, maar terecht terechte winnaar deze is ook wel. Op. Ik had het Ria ook erg gegund, maar... Elsie de Brouw staat achter de microfoon... De prijs. De prijs. De prijs. Ze krijgt nu de prijs. Ze moeten de prijs even halen uit de politie, begrijp ik niet. Ja, ze Geert even... lage die spoedt zich weer naar de politie. en daar komt hij ah, terug. Ze, ze moeten een beetje bijkomen van de verbazing, geloof ik. Of ja. het is gespeeld, maar het ziet er wel oprecht uit. Ja, en u mag ze spreken. Ik had serieus echt niet verwacht. <lacht> nee, echt niet. Dus ik uh, ga even denken wat ik bedacht had. Uh, ja, dat ik het uh, bizar vind om op 11 september en in, in deze barre tijden. Um, dan toch zo'n leuke avond uh, te hebben. Uh, je, ja, ik, um, ja, een, een, een nominatie en een prijs begint gewoon bij een goed stuk. Tenminste, een goede rol. Dat vind ik echt, dat zullen Karina, en Ria met me eens zijn. Ik denk dat niemand ooit genomineerd is... als het niet een goed, een goed geschreven rol is. Dus... Um, uh, als je een, een goed geschreven stuk hebt wat GIF is... dan denk je... Ja, ik moet wel een ongelofelijke klootzak zijn... als ik dit verkloot. Deze rol. Uh, dit die, die is zo mooi geschreven. Dus dat, dat moet ik gewoon goed doen. Nou, nu was het uh, geluk dat uh, uh, Lot... Ik vind eigenlijk dat er ook een keer een, een jury zou moeten zijn... die een prijs zou geven aan een acteur of een actrice die uh, een hele modderige rol uh, heel goed speelt. Want dat is zoveel moeilijker. Als je, als je al een heel goed stuk hebt, dan, dan ben je al eigenlijk ben je al halverwege. Dus uh, nu was Lot Fekemans, uh, de schrijfster van dit stuk. Nou, dat, dat, uh, dat uh, was voor mij al, uh, al genoeg, eigenlijk. We stonden samen aan de wieg van deze tekst. Uh, uh, dus dat was al, uh, nou, waren we al half weg, zou ik maar zeggen. Toen kwam Jan Simons als regisseur erbij, wat ook uh, buitengewoon prettig uh, was. <lacht> en um, toen had ik ook nog een uh, tegenspeler. De tegenspeler is gewoon, uh, ja, dat is al hier al vaker gezegd, maar een tegenspeler is gewoon uh, de andere helft van het werk. Er is ook volgens mij nog nooit iemand genomineerd of heeft een prijs gekregen die stond te stralen in een, in een stuk met, met, waar de rest allemaal niet kon. Dus uh, mijn tegenspeler uh, was uh, Steven van Watermeulen en uh, Steve Dugardin. Maar is Dugardin is een, een, uh, Steve Dugardin is een zanger, dus die zit in de zaal. Dat is iets anders. En Steven van Watermeulen is echt, die, die is gewoon samen met mij uh, dit. Want die is gewoon zo'n goede acteur. Hij, hij is uh, kritisch, hij is, uh, heeft uh, verantwoordelijkheidsgevoel, hij is vormbewust. Hij is kwetsbaar. Na afloop van de voorstelling kwamen we heel vaak vrouwen van middelbare leeftijd, um, ah. oh, oh, die zeiden... Steven, je bent de ideale man. Je bent zo kwetsbaar, je bent toch mannelijk. <lacht> no, uh, uh, maar dat is ook echt zo. Hij is echt gewoon uh, heel erg goed. <lacht> echt, uh, echt, uh, Steven, je bent er niet, maar dit is voor de helft uh, voor jou. Um, ja, verder dank ik uh, de jury dus heel erg. en Ik hoop dus dat die andere prijs er ook nog een keer komt voor, de, voor een modderige tekst. En ik dank uh, Lot, verschrikkelijk. Ik dank Johan, ik dank Steven, ik dank Steve, ik dank Manny, ik dank uh, Lisbeth, Mark en Tigent vooral. Voor... En Tigent is zo'n ongelooflijk fantastisch gezelschap. Ik wil dat u dat allemaal weet. Er is daar zoveel mogelijk. GIF was gewoon een initiatief van ons. En dat kan dan. En dat vind ik zo geweldig dat dat daar allemaal kan. En uh, ik dank u heel erg hartelijk. Dankwoord van Elsie de Brouw. Dat is altijd een beetje het einde van deze, van deze avond. In ieder geval de plechtige avond, zou ik het maar doen. Uh, Nu komt er een uh, ja, soort fotomoment. Ik stel voor. Ah, nee. En dan zijn, we nu, dan zijn we nu aan het einde gekomen. Juist, dat wij uh, samen naar het podium gaan. om te kijken of we wellicht de prijswinnaars zo dadelijk uh, nog even uh, iets kunnen vragen. Ja. Dat gaan we doen. Pak ik even een andere microfoon? Ja, en we zien ze. ...hongerig klaarstaan en terecht overigens. Dus we willen graag, en daarom blijft Elsie ook staan op het podium. Alle winnaars op het podium voor het grote Bot, fotomoment. Botte Jellema, een collega, die is inmiddels al op het podium. En die heeft wellicht al even winnaars bij de microfoon. Ja, dat wordt lastig. De winnaars komen nu uit de zaal gelopen. En omarmen elkaar. Ja, dit is een mooi moment. Elsie de Brouw en Jacob Derwig omhelzen elkaar op het podium met hun prijzen in de hand. En ze worden door hun collega's gefeliciteerd. die ja. nu het podium opkomen. Ja, ik neem het even over, over. Jacob, even ja, de eerste ja, reactie. Ja, ik bedoel, ja. ik heb je voor, voor de, de avond gesproken. Ja. Je, je had het niet verwacht. Ik, ik had geducht de competitie, zeker in Gijs. Ik ben heel erg blij dat ik hem heb gekregen. Super blij. Ja, ja. Hartelijk gefeliciteerd. En uh, even Elsie de Brouw. Elsie mag je heel even hartelijk feliciteren. Je had er echt niet op gerekend. Nee, echt niet, helemaal niet. Echt niet. Goed, dat zijn de winnaars van vanavond. Annette, wij staan hier een beetje tussen de prijswinnaars in. Dat is misschien niet helemaal netjes. Dus we gaan een paar stappen naar achteren. Dan kunnen de fotografen even een mooie foto maken. We, we, we, we zien... Daar oh, eh, de, dat zijn oh, de, de, oh, de, de confetti. De hier. In. Ja, de sepertines gaan de lucht in. Wat misschien wel leuk is om te noemen... is dat Jacob Derwijk dus komend seizoen achter de schermen gaat werken. En dat Elsie de Brouw terug te zien is in een stuk Jezus als hoogzwangere vrouw onbevlekt ontvangen. Oké. Okay. We, we hebben nog maar twee minuten, uh, dat is niet heel veel. Uh, intussen is de muziek ook uh, losgebarsten uh, hier in de zaal. Er komt zo dadelijk een feest. Kun je nog heel kort iets zeggen over het komende theaterseizoen? We kunnen eigenlijk net zo goed teruglopen naar uh, ons hok, vind je niet? Want dit, ja. dit vroeg niet zoveel toe. Wat doen. wel leuk is als, dat je een aantal genomineerden straks weer samen in een voorstelling gaat zien. Dus bijvoorbeeld Huub Stapel gaat samen met Peter Bolhuis een voorstelling over Napoleon maken. Dus we zien alle genomineerden straks natuurlijk in het seizoen weer terug. Ja, het is natuurlijk altijd een, een mooi moment om uh, lichtelijk vooruit te kijken naar, naar het uh, komend seizoen. We kunnen er nog niet zo, nog niet zo heel veel over zeggen, maar uh, dat ongetwijfeld de schouwburgen, laten we het hopen, dat die weer gevonden gaan worden door het publiek, dat zal uh, ongetwijfeld. Ja, en Tamal van den Dop ook genomineerd, ja ik blijf ze noemen hoor, die zit komende week bij het, in het Boemans Festival in de voorstelling Olie en Boemans is weer te gast in Afro Opium volgende week. Oh. Dat weet jij dan weer. Dat is weer heel erg mooi. Goed, nou, we, we zijn, uh, luisteraars, we zijn er een beetje doorheen. Uh, want uh, het is inmiddels uh, nou, drie minuten voor tien. En over zo'n halve minuut is het, het einde van uh, deze uitzending bereikt. Uh, ik dank uh, de stad Schouwburg uh, hartelijk voor hun uh, gastvrijheid hier. Dat we hier in deze zijzaal hebben mogen zitten met uh, deze, specia deze speciale uitzending van Opium. Um, op het podium, ja, we kijken nog even door het, door het raam. Want het is zo'n mooi gezicht. Dat al die prijzenwienaars die net samen op de foto zijn gegaan... die uh, elkaar vaak ook, denk ik, niet eens kennen. Hè? Sommigen misschien helemaal niet. Nee, of bijvoorbeeld Lies Pauwels kent een heleboel mensen niet. Nee, nee. nee. nee ze zijn nu... Uh, maar het is wel één grote familie, hoor, die acteurs. Oh ja, is dat zo? Oké. Okay. Goed, nou, in ieder geval, ze gaan nu uh, van het podium af. En uh, Geert Lageveen en uh, Leopold Witte van Orkater... de twee presentatoren vanavond, die, uh, die sluiten het hier af. En uh, de band en de dj, die gaan ongetwijfeld er een... Uh, Lang feest voor maken. Volgende week, zaterdag, is Opium er weer. Tussen half drie en half vijf. Gewoon vanuit Carré, vanuit de Amsterdam Als u in de buurt bent, komt u dan even langs. En Opium televisie is er volgende week, zaterdagavond ook. Tot volgende week en een uh, fijne zondagavond. De